Chelsea won in Lissabon met 1-0 van Benfica. Kalu scoorde een kwartier voor tijd. Het weer vanochtend fris met plaatselijk een mistbank. Vanmiddag in het hele land zon eh, met alleen wat sluierbewolking. 12 graden wordt het aan de kust, 18 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind. Morgen wordt het iets minder warm. Aan de BFG's verkeersinformatie. In het hele land komen nog wat mistbanken voor. Op sommige plaatsen is het zicht nog minder dan 50 meter... Ondanks de mist, 24 files, 75 kilometer. En dat is wat minder dan gebruikelijk om deze tijd. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... bij knooppunt Eckersweijer, 3 kilometer. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer open. Ook weer wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag... naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A6 van Joure naar Emmeloord... bij Oosterzee, 2 kilometer... De weg is helemaal afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. De langste file die staat op de A28 van Zwolle naar Utrecht. bij Leus de Zuid 9 kilometer. Leasmaatschappij Dutch Lease biedt u de allernieuwste automodellen van 1972. Zoals de nieuwe Volkswagen Kever met een top van maar liefst 100 km per uur.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 En zonder gedoe omdat u achteraf één overzichtelijke maandfactuur ontvangt. Kijk op ns.nl/mkb. Bij DutchLease leest u al een Volkswagen Up vanaf 179 euro per maand. Kijk op dutchlease.nl.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 Morgen minister Leers van Immigratie en Asiel roept een burgemeester op het matje die niet wil meewerken met het uitzetten van een asielzoeker. Maar er zijn meer burgemeesters met dezelfde problemen met het beleid, spreken zo de burgemeester van Kerkrade, som. En de scholenkoepel Amarantis zit na wanbeleid met een miljoenenschuld en sluiting dreigt voor tientallen scholen. En die komen nu in actie, alle leerlingen en docenten. Maar Eno Remmers is op een van de scholen in Amsterdam. En de plannen voor het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2028 lijken de ijskast in te verdwijnen, ondanks het werk van Olympisch Vuur, onder leiding van Camille Eurlings. De Olympische Spelen zijn fantastisch. De hele wereld volgt die Spelen. Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind, is dat het voor ons land zelf ook zo belangrijk kan zijn. De Tweede Kamer denkt daar nu even anders over. Ja, dat uh, was te merken in een heftig debat in de Tweede Kamer... over de Olympische ambities van Nederland. De linkse oppositie vindt dat minister Schippers... bewust informatie heeft verzwegen over de kosten... van de organisatie van de Spelen in Nederland in 2028. Tjeerd van Dekken van de PvdA was er duidelijk over. Het dus gewoon de feitelijke manier dat deze minister... in alle wijsheid heeft besloten om de Tweede Kamer... bewust niet te informeren over kosten... Baten. Hiermee kom ik tot de conclusie dat de minister... bewust onvolledig is geweest naar de Kamer... en haar minimaal tweemaal fout heeft geïnformeerd. En dat was Renske Leid op het laatst van de SP. Een motie van wantrouwen tegen de minister werd verworpen. Maar de twijfel is gezaaid. We gaan erover praten met de directeur van sportkoepel NOC-NSF. Hij heeft natuurlijk het debat gevolgd. Meneer Dielissen, Gerard Dielissen, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit het einde van de ambities...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 Nog net zo slecht als dan nu. En er komen dit soort cijfers uit. En de samenleving zegt, we moeten het niet organiseren. Ja, dan organiseren we het niet. Ja. He, alleen het wenkende perspectief van die Spelen om Nederland aan het sporten te krijgen, meer dan nu. Ja, dat uh, vinden wij ontzettend belangrijk. Ja. En dat blijkt ook heel goed te werken uh, tot nu toe. Dus laten we er vooral mee doorgaan. Maar hoe u, u, u, u spreekt over Spelen, over sporten, over bewegen. En de discussie gaat over geld. Ja, dat, hoe vervelend uh, is dat? Ja, dat vind ik vervelend natuurlijk. Zeker nu, omdat die discussie nu nog niet gevoerd hoeft te worden. En als het ook gaat om die zogenoemde uh, 188 miljoen die door RTL naar buiten is gebracht. Ja, die zou ja, uitgegeven zijn. Ja, he, ja, die zou, allerlei... ja, die zou uitgegeven zijn bovendien aan de organisatie van de Spelen. Maar dat is natuurlijk uh, niet waar. Dat gaat om een zeer beperkt percentage, een paar procent. En voor de rest van die 188 miljoen is, dat, is of wordt dat uitgegeven de komende jaren aan sportstimuleringsprojecten. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee. En ik heb al eens gezegd, nou, dat zou zelfs ook nog wel meer kunnen zijn. Eh, omdat uh, als veel meer mensen gaan sporten, levert het vervolgens ook weer heel veel op, Denk mm -hmm. aan uh, innovatie, aan obesitasbestrijding, uh, de, de voordelen voor de volksgezondheid, noem het allemaal maar op. En dat ziet iedereen ook. Want in het hele land worden overal projecten worden begonnen met uh, zeg maar het denkend perspectief van die spelen in de toekomst. Ja, kun je dat ook op zo'n manier, uh, kun je de mensen daar heel enthousiast van maken. Ja, en toch gaat het, het, de stemming in de Kamer, laat ik het anders formuleren, die is, die is toch niet zo positief over nou, die leuks. We hoorden dat, dat ja, gisteren. En ik, ik, ik hoe de, gaat de, de, u dat beeld omdraaien? Nou, ik ik u heb het wat gevolgd doen? en ik heb veel Kamerleden gesproken de afgelopen dagen. Maar er is echt geen enkel misverstand. Er is echt brede steun in de Kamer. En dat bleek ook in het debat gisteren. Voor, eh, voor dat aspect dat Nederlanders moeten gaan sporten. Naar 2007, ja precies. Dat wel ja. En maar voor de Olympische Spelen belangrijk. niet zozeer. Ja, en dat ja, was het winkend perspectief ja. ja en ik vind het op zichzelf niet zo raar. En dat, dat hebben we de afgelopen dagen ook wel gezegd. Dat we de aandacht een beetje afleiden van die Spelen. Dat kunnen we in de tweede helft van het decennium wel zien. Dat is nu nog veel te vroeg. Ik heb er ook over geblogd onder het, de titel uh, bakje te vroeg. Daar kunnen we altijd nog een besluit over nemen. En ik snap op zichzelf. Wel dat op een moment he, dat de samenleving in zwaar weer zit, waar het gaat om uh, allerlei bezuinigingen, uh, ja, dat je, dat je die aandacht daar nu van afwijdt. En dat, je, dat, uh, ja, dat, dat, dat snap ik wel. Als er miljarden moeten worden bezuinigd, ja, dan is het een beetje raar om ook met miljarden te smijten waarvan je niet eens zeker weet of die, uh, of die stevig zijn uh, als het gaat om de organisatie van Spelen over 16, 17 jaar. Goed. Wat, wat, wat gaat u nu doen? Wat gaat NOC en NSF doen? Wat gaat dat Olympisch vuur doen? Gaat de koers wat verleggen? De volgende is door rondom de commotie, daar zullen we natuurlijk ook intern... ook met Olympisch Vuur zullen we over spreken. Maar één ding staat vast, uh, en dat gaan we zeker doen... is dat we het Olympisch Plan... zoals we dat hebben bedacht uh, een aantal jaar geleden... met heel veel partners in Nederland... En met het onderwijs, met het bedrijfsleven... Ja, dat zullen we met kracht uh, gaan doorzetten... om gewoon veel meer mensen aan het sporten te krijgen. En die boodschap zullen we ook stevig gaan uitdragen. En daar zijn we ook al mee begonnen door daar ook... wat ik, wat ik zei, met Kamerleden over te spreken... met uh, VWS verder over te praten. Dus daar heb ik op zichzelf ook niet zoveel zorgen over. En laten we niet vergeten, komende zomer als de Spelen in Londen worden georganiseerd... dan verwachten we tussen de 30.000 en 50.000 Nederlanders per dag... die naar Londen gaan en die er plezier aan gaan beleven... om die Spelen mee te maken. Nou, dat zullen we ook wel gebruiken om Nederlanders aan de sporten te krijgen. Dit is nog niet voorbij. Dit is nog niet voorbij, nee. Meneer Dielissen, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. dag. dag. Ja, zo dadelijk blijven we lolien. Uh, Ronald de Boer als delegatieleider in Qatar... zodat Nederlandse bedrijven goede zaken kunnen doen... in de aanloop naar het WK in 2022 in Qatar. Hoort u zo meer over? Eerst van eh, Bakkenhoest op de weg. Ja, het valt allemaal reuze mee. Het is een hele normale woensdagochtendspits, ondanks de mistbanken. Op sommige plaatsen is het zicht zelfs minder dan 50 meter. Eh, nog geen 100 kilometer alles bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 7 kilometer. Na een ongeluk op de A6 van Jauwra naar Emmeloord bij Oosterzee, 6 kilometer... De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. En de langste file die staat op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Nijkerk en Amersfoort, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Piepend en krakend worstelt Nederland zich door de crisis. En onderweg gaan er heel veel banen verloren. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn wel degelijk bedrijven die mensen nog nodig hebben. Beslaggever Jeroen Schertijzer reisde naar het Zuid-Hollandse Schavendeel naar de grootste modezaak van het land. Ik kijk mijn ogen uit hier. Dat is toch fantastisch? Dat is heerlijk. Precies wat de klanten ook voelden. In zo'n relatief klein dorp, zo'n ja. enorme winkel. Ja, 12.000 vierkante meter op 8500 mensen. Piet Voorwinden, wat is dit voor zaak? Een, een oud-familiebedrijf wat al uh, ja, 150 jaar bestaat vanaf 1965 echt in mode is beland. En we staan hier op de snuisterijafdeling? Dat is een nieuwe afdeling, dus een week oud. Laatste dingen uit Parijs op accessoiregebied. Sjaals, kettingjes, kralen, glitter. Het meisje van 15, 1516 vindt dit prachtig. en De moeder vindt het prachtig en de oma vindt het leuk... om weer aan de aan die jongere generatie te geven. Waar komen uw klanten vandaan? Uit heel Nederland. Goedemorgen, voor wie die jonge modus met we in de jonge mode springen met zitten, Men zegt, ik vind het een verschrikkelijk woord, een recessie. Dat hoor ik al tien keer over de, op, op alle gebied. Nou, daar, daar willen we niet aan meedoen. Dus? Oh. Nee, daar willen, nee, willen we niet aan meedoen. Hoe doet u dat? B bij de deur staat een bordje: hier geen recessie. Nee. Nee. Nee. Er zijn goede en slechte tijden. Ook in moeilijke tijden moet je heel veel klantwaarde genereren. Hoe dus, is dat nou weer? Nou, wat doen voor de klant wat een ander niet, net niet kan. Daar winnen we het een beetje op. Even kijken. Deze is 39,95 en deze 16,95. Die komen retour. Dan krijgt mevrouw nog geld terug. Ik heb hier een advertentie. Hoeveel mensen vraagt u? Ja, we hebben toch een, een behoorlijk aantal mensen nodig over alle afdelingen. We hebben op de damesafdeling mensen. We hebben voor de webshop hebben we mensen nodig. U vraagt verkopers op de mode -afdeling. Nou, dat is, dat is deze, deze afdeling. Hier. Wat moet ik dan kunnen... De heel klantvriendelijk zij, productkennis en ja, gewoon heel goed met de klanten aanvoelen. Wat zou u aan mij kunnen verkopen? Nou, ik weet niet of u bijvoorbeeld een leuke vrouw heeft. Oh, Daar een... ja. gaan we weer. Het is niet voor mij, maar... En ik heb ook voor de heren trouwens hele leuke armbanden. Ik zie me nou niet zo gauw met een armband lopen. Een verkoopste dat zit in je, of ja. je hebt het of je hebt het niet. U heeft dus wel zes, zeven mensen nodig. Hoe zijn de reacties? Nou, wij krijgen natuurlijk op een vacature krijgen we best veel reacties. Hoe oud zijn die mensen? Ook dat varieert heel, heel sterk. Ik lees vanmorgen in de krant weer zo'n verontrustend bericht... dat werkgevers eigenlijk die 40-plussers ook al hebben afgeschreven als personeel. Nou, dat is toch een schande? Voor hele goede uh, wat ouderen, die, nou, die kunnen ook best nog wel productief zijn. Als u nou de keuze heeft tussen uh, een meisje van 17 en een mevrouw van 44, wat dan? Voor deze afdeling hoeft dat, moet dat absoluut niet een meisje van 17 zijn. Hier uh, mag een, ge, een gesettelde vrouw die, die snapt wat mode is. Die is wel een stuk duurder, hè? Je moet nu voor kwaliteit gaan voor die klant. U bedoelt die extra loonkosten verdien je terug? Verdien je absoluut terug door een, uh, mensen met een goed advies te, te kunnen geven. Witte blouse. Sara Pacini. 159, 159 euro, 159 zie ik dat nou? 159 euro. Dit is een, uh, een, voor ons een, een niet de topprijs. Alsjeblieft en een goed weekend. Tot ziens. Een speed makeover. Een speed makeover. Je komt hier uh, lelijk binnen en je gaat mooi weer weg. Dat is eigenlijk het verhaal. U zegt het. Kan ik me nog opgeven? Nou, in principe morgen hebben we eigenlijk alleen voor de dames. Ik weet niet of dat we het uh, eventueel ook manier, nog... Wel voor meneer kunnen we eventueel wel een uitzondering maken, tuurlijk. We hebben zat heren op de herenafdeling die u daarmee kunnen helpen. Ja. Ja. Nou, uh, laat ik er nog maar even een nachtje over slaaf. Een nachtje, ja prima. <laughs> Verslaggever Jeroen Schutheiser op plaatsen in Nederland... waar nog wel geld verdiend wordt en waar mensen nodig zijn. En dit keer dus bij een grote modezaak. Niveau half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Scholenkoepel Amarante zit in de problemen. Door wanbeleid van uh, een en ander. Miljoenen schuld hebben ze daar. Daarom staan er nu uh, tientallen scholen. Uh op het punt van omvallen. Van sluiten, nou Remmers is op een school in Amsterdam... die stroomt straks vol en nu al een beetje hoor ik... met woedende leerlingen en leraren. nu geven ze nog wel les gewoon? Ja, zeker. Er is nog, nog wel gewoon les. En er is zelfs nog een klaslokaal van een juffrouw versierd. Niet de juffrouw zelf, maar haar klaslokaal omdat ze jarig was. En ik zie actieshirts. Ja, inderdaad, dat klopt. T-shirts met wie college kleinschalig mbo? Yes, dat klopt. Ja, wat gaan jullie vandaag doen dan? We gaan ontzettend veel doen vandaag. Ja, zoek eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld workshop Beauty. Ik ben nog wel begonnen. Met de nagels? Met de nagels, ja. ja ik ben nog wel aan het oefenen hoe ik dat straks aan de kinderen ga doorgeven. Ja. Maar er ja. wordt echt actie gevoerd vandaag. Ja, er wordt inderdaad actie gevoerd. We gaan onze stem laten horen waarom Wibaut College zo'n leuke school is. En wat nou belangrijk is aan het Wiebouw College. En natuurlijk kleinschalig onderwijs. En uh, dat gaan we dus op een leuke, speelse manier doen. Maar de, de, de, de, de dreiging is wel serieus, want jullie verliezen misschien je baan. Ja, ik wil me vooral concentreren op het positieve. Dat is altijd de... goed. Dat is altijd goed, ja. Uh, college, uh, zit aan de Wiebootstraat in Amsterdam. Uh, aan de binnenkant best gezellig, kleinschalig. Ik zei het al, slingers voor een juffrouw, hier kent ook iedereen elkaar... Dat klopt. Um, wij zijn een kleinschalige mbo-locatie, niveau 1 en 2. Um, wij bestaan uit ongeveer 330 leerlingen. Um, we hebben iets van 25 docenten, mentoren en ondersteunend personeel. Dus dan kan je er gevoeglijk van uitgaan dat we elkaar kennen. Daar ligt het allemaal niet aan. Waar is het wel misgegaan? Jullie zijn een onderdeel van Amarantis geworden, dat is een grote olifant. Met een kantoor op de Zuidas. De olifant uh, is voor uw rekening. Ja, maar dat hebben... maak ik ervan, dat klopt. Maar het is wel een grote overkoepelende organisatie. En die hebben 50 miljoen euro schuld. En als het niet half april opgelost is, trekt de bank de stekker eruit. Dat is niet goed. Uh, dat is het statement en dat is het bericht wat wij hebben gekregen. Ja. Dat komt niet uit de lucht vallen, hè? Nee, dat komt niet uit de lucht vallen. Sinds 2009 zijn deze problemen al bekend. En uh, de oorzaak van het probleem is met name dat er veel te veel verplichtingen aangegaan zijn om nieuwe gebouwen neer te zetten. Dus ja. daar is veel geld in gaan zitten. André Steenhout van de Algemene Onderwijsbond zei net ook. Er is in 2009 al aan de bel getrokken door de, uh, door de inspectie, uh, er is niks gebeurd. Uh, nou ja, er is wel iets gebeurd dat uh, heel veel rapporten zijn geschreven... en er heel veel controle is geweest. Uh, het ellendige is alleen dat niemand er iets mee gedaan heeft. Ja. Maar de inspectie, dat uh, zijn de ogen en oren van de minister. Dus uh, het is allemaal bekend bij de minister dat dit speelt. Ja. En je zou daar toch wat meer actie in verwacht hebben. Dus er, zijn, er is heel veel geld gestoken in gebouwen... Er is heel veel geld gestoken in gebouwen. Uh, dat geld zit ook vast, daar zijn nieuwe gebouwen voor neergezet. Op zich hartstikke logisch dat je goed onderwijs in mooie gebouwen wilt, uh, wilt geven. Maar nu er zoveel geld is uitgegeven aan gebouwen, is er nauwelijks nog geld voor personeel. En je ziet ook dat daar waar die personele verplichtingen ten aanzien van onderwijspersoneel hier helemaal niet zo hoog zijn... Uh, dat onderwijspersoneel nu wel flink de dupe is... van het feit dat Amarantus dreigt om te vallen. Ja, we waren vanochtend bij Sierra Rosendaal, lerares Nederlands. Drie dagen in de week geeft ze les, heeft ook nog een kleine thuis. Ja, en straks dan is ze de baan kwijt. Um, en zij is niet de enige. Ik ben het met mijn collega Nergix eens dat ik, dat ik positief in het leven sta. Wij strijden vandaag voor het behoud van kleinschalig onderwijs. Dus uit Amarantus en samen met een aantal andere kleinschaligere scholen... een nieuwe club beginnen? Ja, wij uh, bestaan hier MBO Amsterdam uit zeven gezonde scholen. Goede scholen waar goed onderwijs wordt gegeven uh, uh, binnen het beroepsonderwijs. Uh, dat is levensvatbaar. We hebben een aantal problemen. We hebben um, um, te veel personeel ten opzichte van het aantal leerlingen. We... Dus er moeten toch mensen uit zonder meer? Uh, ja, maar als we de kans krijgen om en nog wat tijd en lucht te krijgen, gaan we dat oplossen. Uh, straks uh, uh, actie, in ieder geval een podium. Er werd al met stroomhaspels gesjouwd net. Wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, We hebben een uh, vol programma vanaf 1 uur. Um, we krijgen een aantal optredens. We hebben een eigen clip gemaakt. Die staat inmiddels op YouTube. Ja, we hebben vanochtend had... al de rap laten horen. Nou, dat uh, heb ik inmiddels begrepen. Het oh, enthousiasme ik... van de leerlingen ligt het niet. Uh, nee, nee, nee, de leerlingen ondersteunen dit ook volledig. Straks om negen uur beginnen we met allerlei workshops. Die te maken hebben met, um, um, met protesteren. Met je mening laten horen. We hebben Gravity Artists uitgenodigd. Om ze te helpen spandoeken te maken. Um, we hebben een beauty. Van het actievoeren in. wordt ook nog een beetje les. Je leert er ook nog wat van. In het kader van burgerschap hebben we deze dag helemaal opgetuigd, dus dit is onderwijs wat wij nu aan doen zijn. Wat zei je? Goed zo. Maar was dus op die school in actie in Amsterdam. U hoort later meer van hem. Vijf minuten voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het oliestaatje Qatar organiseert in 2022 het WK Voetbal. En dus is het land op zoek naar kennis en technologie... om goede stadions te bouwen, bijvoorbeeld. Nou, Nederland heeft deze kennis. En ook op het gebied van infrastructuur en beveiliging... kan Nederland zaken doen. En dus ging er deze week een handelsmissie van de FME-CWM... de werkgevers voor de industrie, naar Qatar. En die missie had een opvallend leider... namelijk oud-topvoetballer Ronald de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u het bedrijfsleven kunnen helpen? Nou, dat proberen we althans. We proberen uh, ja, de mensen hier uh, te laten zien wat voor het uh, bedrijfsleven in huis hebben. En we gaan graag kijken of we uh, ja, daarbij kunnen helpen waar we zij naartoe willen, uiteindelijk. Mm. Ja, en heb u uitgekozen, u heeft daar gespeeld. U weet een beetje um, ja. hoe daar zaken gedaan wordt. Nou, dat ook natuurlijk, maar dat gaat vooral omdat ik, uh, ik heb zoveel kennis opgebouwd. Ook op het gebied van, uh, ja, van vrienden, of catastrof vrienden. Maar uh, ook uh, natuurlijk, ik was ambassadeur, zoals u waarschijnlijk weet, uh, voor het WK-Bid uh, 2022. Nou, die, die hebben we natuurlijk binnengehaald. Mm -hmm. ja, en al die mensen waar ik uh, nauw heb mee samengewerkt, die zitten allemaal nog in het in de bestuur, in het uh, komende bestuur uh, van het uh, WK. Ja, en dan moet je toch wat makkelijker sorry, binnenkomen en uh, daarvoor ben ik natuurlijk ook mee om even, uh, even die angel uit het gesprek weg te halen, gewoon lekker uh, een elektrische sfeer en uh, dat, doet, uh, dat gaat het gesprek wat gemakkelijker op gang. Ja. En, en heeft het resultaat opgeleverd? Zijn er al contracten getekend? Ja, er zijn wat MOU's, uh, MOU's uh, getekend. En, uh, wat zijn dat? En met vooral het contact, dat zijn een soort overeenkomsten dat je met elkaar in een onderhandeling gaat en dat je okay. blijvend uh, ja, uh, aan tafel gaat komen. Niet dus een eenmaal gesprek, maar terugkomend en met elkaar uh, ja, weer gaat zitten. En hopelijk tot uh, yeah, uh, ideeën komt waar, uh, dat je een samenwerkingsverband en, uh, gaat uh, opzetten. Ja, dus het gaat wel wat opleveren? Ja, kijk, dat, dat hoop je natuurlijk. Maar het gaat erom dat je. Kijk, BK22, dat is in de insteek. Uh, dat Ster weg lijkt het zo, maar ja, er moet zoveel gebeuren hier. En uh, wij zijn natuurlijk uh, erg bekend, uh, zoals ik. Uh, wat u net al zei, met op uh, technologie en innovaties. En uh, vooral op energie en chemie en waterbouw. Dus wij kunnen die. Uh, ja, uh, dit leveren. Uh, en dat willen wij graag uh, aan deze mensen uh, laten zien. En. Ja, en kijk, het WK wordt gezien als natuurlijk een ongelooflijk WK op, uh, qua innovatie. Ja, en wij willen die, uh, die, ja, die droom waarmaken. Met mm. hen. Dan kan ik mij voorstellen dat er wel uh, meer landen zijn en bedrijven die een gaatje willen meepikken. Is er veel concurrentie? Moet u een beetje met de ellebogen daar uh, aan de slag? Dat denk ik wel. Ja, kijk, iedereen uh, wil hier een gaatje meepikken. En uh, dus dat is. Uh, dat weet je gewoon, maar dat je, kijk, ik ga vooruit Nederlandse bedrijven die leveren kwaliteit, daar zijn we bekend om, en uh, ja, ik zeg altijd, kwaliteit komt altijd boven drijven, en uh, is niet op korte termijn, op langdurig, uh, langdurig termijn, en ik vind, ja, uh, dan moeten we daar ook gewoon uh, voor gaan, en uh, ja, nooit geschoten ja, is nooit raak natuurlijk, hè, dus, uh, <laughs> We, we willen gewoon uh, ja, uh, laten zien dat we er zijn. En, Richard, ik ben hier voor, uh, ja, om die deur te openen. En uh, ja, hopelijk uh, uiteindelijk le het even op Ja, dat wou ik maar zeggen. Want die andere landen hebben niet Ronald de Boer. Ja dat klopt. En, eh, ja kijk we kunnen daar een beetje lachen over. Nou doen, zeker maar, niet. Wat ik uh, wilde vaker vragen... Vaker blijft u. aan tafel zitten door ja. met uh, Harting Otterari, de CEO op de Supreme Committee, die eigenlijk uh, over bij me had beslist. En ja. Uh, ja en waar ik uh, vijf uh, of een jaar mee uh, uh, nou heb samengewerkt. Ja, dan gaat het wat makkelijker. Dus, uh, hij kwam dan tien minuten ja. klaar op het kwartier. Maar daarna Blijft u wel een uur met ons praten en uh, heel open. En uh, ja, natuurlijk keer uh, gerefereerd aan mijn naam van zo'n uh, ja, beetje nog meer uh, dan ik uh, over deze situatie. Ja, dan, dan verloopt de gesprekken van een stuk makkelijker. Ja, dat heb je dan weer binnen. Blijft u actief voor, voor het Nederlands bedrijfsleven? Nou ja, dat moeten we natuurlijk zien. Kijk, uh, we willen wel uh, dat dit niet een eenmalig project is op een missie. We willen dit natuurlijk uh, ja, elk jaar terugkomen, of meerdere malen per jaar terug laten komen. Want je, ja, je wilt dus uh, dat je hier toch echt een baat wordt neergelegd. Nou, als je iemand misschien uh, hier neer kan zetten. Dat alle activiteiten die je gezamenlijk maakt en, uh, ja, een soort data, uh, ja, een, mm. uh, een soort vastpunt uh, krijgt. Ja. En, ja, en dan die links uh, warm houden natuurlijk. want Dat is belangrijk. Je moet het uh, niet, niet denken, nou, ik kan over een jaar of twee uh, jaar. Ik dacht, nou, je moet het niet vast uh, houden wat je past. Ronald de Boer, hartelijk dank. Graag gedaan en, en uh, veel succes. En een goede morgen. Dank u wel. Andra.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 Linkse oppositie verliest vertrouwen in minister Schippers en de top van Opel komt bijeen voor crisisberaad. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Doral Negens. Minister Schippers heeft de motie van wantrouwen overleefd. Een groot deel van de oppositie vindt dat ze de Tweede Kamer willens en wetens verkeerd heeft geïnformeerd over wat het kost om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. Schippers hield volgens de oppositie de mogelijke kosten opzettelijk vaag... zodat Nederland enthousiast zou blijven voor die Spelen. De minister vindt dat ze niets verkeerds heeft gedaan... maar een volgende keer gaat ze het wel anders doen. Hier staande en ziende ook uh, uh, de commotie die het veroorzaakt... zou ik natuurlijk in de volgende brief een veel uitgebreidere brief schrijven... waarin ik eigenlijk als het ware een politieke analyse leg over het rapport. Dat zou ik doen. Autofabrikant Opel zit flink in de problemen... en daarom komt de top vandaag bijeen voor crisisberaad. Deskundigen schatten dat Opel per jaar een miljard euro verliest. Moederbedrijf General Motors eist harde ingrepen. Bestuurslid Johan Willem sluit niet uit dat er fabrieken dicht moeten. De autobouwers in Europa hebben te veel productielijnen. Als je kijkt op wat de capaciteit is die er kan gebouwd worden... en het aantal auto's dat er verkocht wordt... iets moet er, something has to give. Er is geen andere mogelijkheid.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 In ieder geval heeft de stoot van de locomotief aan de voorkant uh, niet de vrouw geraakt. Maar hij heeft wel ja, behoorlijke schade natuurlijk aangericht aan de persoonauto. De vrouw is niet uh, gewond geraakt, maar wel vreselijk geslokken. Ja, de locomotief had weinig schade. De proef met een nieuwe automatische paspoortcontrole op Schiphol... heeft meteen al tot resultaat geleid. Vier mensen die door de speciale poortjes liepen, vielen door de mand. Ze hadden onder meer nog boetes openstaan. Door de nieuwe controle...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 ...van het RIVM blijkt dus dat uh, het aantal ziekten van Lyme-gevallen... ...heel sterk is toegenomen in de, de afgelopen tien jaar. Um, en er is nog veel onduidelijkheid over ja, wat voor ziekteverschijnselen ...doen zich nou voor daarom, uh, daarmee en, en hoe vaak do doen die, die zich voor. En daar kunnen we met deze site uh, inzicht in gaan krijgen. Bij de ziekte van Lyme krijgen mensen griepachtige klachten... ...zoals koorts en spierpijn. En teken die komen vooral voor in een bosrijke omgeving. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws.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 Na een ongeluk op de A6 van Jouwen naar Emmeloord, tussen Knopend Jouwen en Oosterzee, bevielen van 6 kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, bij Westervoort, 6 kilometer. En daar staat een auto stil op de linker rijstrook. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl.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 Ga naar WestlandUtrechtBank.nl of uw financieel adviseur en ontdek de voordelen van online sparen. WestlandUtrechtBank.nl Vertrouwd sparen met een toprente. Bij Dutchlease liest u al een Volkswagen Up vanaf 179 euro per maand. Kijk op Dutchlease.nl. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is weer crisis bij autofabrikant Opel. Het Duitse bedrijf moet alle zeilen bijzetten om uit de verlustzone te komen. Automerk zit al jaren in de rode cijfers en het moederconcern GM-GM eist nu weer maatregelen. Johan Willems werkte voor General Motors in China en werd deze maand naar Duitsland teruggeroepen om daar orde op zaken te stellen. GM heeft mij gevraagd om naar hier te komen, precies daarom om uh, merken terug op de been te brengen. Wij hebben het moeilijk, iedereen heeft het moeilijk vandaag in Europa. De automobielindustrie is dus overcapaciteit en uh, er is een enorme druk op het gebied van prijzen. En ik ben een Europeaan. Ik wil dat het dat ons bedrijf goed gaat hier ook. Ik ben er niet sentimenteel over, maar ik wil ook helpen uh, om, om de zaak terug op, uh, op de baan te krijgen. Hier. Er zijn nu wel alarmbellen aan het rinkelen. Ja, ik denk uh, Peugeot heeft al het publiek gemaakt dat zij moet iets moeten doen. Als je de, al de, de, de merken neemt die op dit moment de, de, laat zeggen, de massaproductie doen... is er niemand die geld verdient in Europa op dit moment. Dus er moeten maatregelen getroffen worden. Nou, niemand wil op lange duur verlieslatend zijn. Dat, dat gaat niet. Hoe dicht zijn we bij fabrieksluitingen? Uh, dat kan ik u binnen enkele maanden vertellen. Dat klinkt onheilspellend. Nee, dat moet niet absoluut onheilspellend zijn... Eén ding is, denk ik, een heel groot stuk verschillend van drie, vier, vijf jaar geleden. Dat is dat nu iedereen in de samenleving beseft dat er een probleem is. Drie, vier, vijf jaar geleden was dat besef niet, denk ik, bij de algehele bevolking. En vandaag verstaat iedereen dat je niet een bedrijf kan runnen dat verlieslatend is. Je kan het doen voor een jaar, voor twee jaar, maar je kan het niet doen voor... Voor de eeuwigheid. En dus wat er moet gebeuren is dat uh, wij, we kunnen alleen voor onszelf spreken, maar ik denk ook de hele industrie moet tot een besluit komen hier van oké, okay, we moeten hier een aantal dingen doen om deze industrie terug op een gezonde voet te krijgen. En vandaar kunnen we dan opnieuw starten om Opel verder uh, terug uh, op het goede spoor te brengen. Er is nu al overcapaciteit, ja. simpel gezegd, er zijn te veel fabrieken. Ja. Die staan allemaal niet 100% te draaien. De vraag daalt, Europa stagneert. Er is niet de verwachting dat dat op korte termijn beter wordt. Ook niet op middellange termijn. Dus, dus dan lijkt iets toch onontkoombaar. Ja, maar dat betekent niet altijd dat je moet sluiten. Er kunnen ook andere maatregelen zijn die kunnen helpen. Waar... Minder uren werken. kan ook een oplossing zijn. Maar natuurlijk, dat is koffiedik kijken. Dus we zijn op dit moment met iedereen aan het spreken... om te zien wat, wat kunnen we doen, wat is de beste oplossing... En... We moeten gezond worden, en ik spreek hier voor de industrie. Als je vandaag kijkt, er zijn er waarschijnlijk zes, zeven fabrieken te veel in Europa. Misschien acht zelfs. Als je kijkt op wat de capaciteit is die er kan gebouwd worden... en het aantal auto's dat er verkocht wordt. Iets moet er, something has to give, dat is geen andere mogelijkheid. Ja, dan moet er dus gesneden worden. Ja, dat is een fair woord, maar natuurlijk, er is een groot verschil tussen wat moet er precies gebeuren... Ik wil ook niet vooruitlopen op, op, op, op wat er kan gebeuren. Het kan dat in alle mogelijke richtingen gaan. Maar één ding weten we zeker, hè? snijden, dat doet pijn. Ja, dat is zo. Niemand heeft er interesse aan om dingen te doen die moeilijk te verteren zijn. En we gaan, we gaan doen wat we kunnen doen. Maar als, als alle beslissingen genomen zijn... zullen we een bedrijf hebben dat profitabel is. Ook in moeilijke omstandigheden. Dat is de enigste richtlijn die we hebben en waar we ook uh, naartoe werken. Johan Willems, lid van de raad van bestuur van Opel. En Louis Dekker sprak met hem. Inmiddels staan de vakbonden op scherp. Ze vinden dat er geen fabriek dicht mag... en verzetten zich te, ook tegen het inperken van de arbeidsvoorwaarden. Dan door naar de discussie over Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Burgemeester Els Boot van Gieselanden... heeft een stevig conflict met minister Leers... over een Afghaanse vluchteling in haar gemeente. Volgens de minister is de man een oorlogsmisdadiger en moet hij het land uit. Burgemeester Boot denkt er anders over en weigert mee te werken aan de uitzending. En heeft ook de politie geweigerd mee te werken aan die uitzetting. Een dilemma dat meer burgemeesters kennen, weten wij inmiddels. Burgemeester Jos Som van de gemeente Kerkrader bijvoorbeeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Want ook in uw gemeente woont een afgaan met zo'n 1F-status. Ja. Eerst eens eventjes voor uh, onze, voor de luisteraars. Wat is zo'n 1F-status? Een 1F-status houdt in dat uh, je eigenlijk uh, in het leger hebt gewerkt... of je hebt uh, een legerachtergrond. En uh, vanuit die uh, uh, instelling uh, is het... Uh, ...de minister toestaan om in dit geval direct de mannen uit te wijzen. Want de minister, het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit... ...dat die mensen, en dan gaat Ik het hier om onderofficieren lezen. in Afghanistan... ...mee hebben gedaan aan oorlogsmisdaden. Exact, exact. Nou, in ons geval is het zo, iemand die uh, woont er al een jaar of 14, 15. Uh, de mevrouw heeft een studie gedaan, uh, die werkt uh, als verpleegster. Kinderen die uh, zitten op de universiteit in Tilburg en in Utrecht... En wat we hebben we gevraagd eigenlijk met een heel groot aantal burgemeesters in Nederland? Nou, ik heb bekijkt uh, individueel of het mogelijk is dat iemand hier kan blijven of niet. In dit geval bij ons heeft de meneer heeft een, uh, een boekhoudkundige achtergrond. Ja, je kunt nog heel, heel, heel ver gaan, maar. Dit gaat wel heel ver om dan te zeggen, je bent een oorlogsmisdadiger. Ja, meneer Sommer, hoe is het met, de, met deze man, die asielzoeker bij u in de gemeente, hoe, hoe weet is dat ik in, niet. De, in de procedure? weet ik niet. Uh, naar aanleiding van de actie die nu ontstaan, uh, heb ik, uh, ik kom net van de vakantie terug, uh, heb ik in ieder geval een opdracht gegeven. Kijk eens hoe de stand van zaken is. Ik weet wel dat het al vrij lang is. Er zijn brieven naar de minister gegaan, een uh, aantal maanden geleden, van nou, hoe zit het ermee? Je kunt mensen niet, el uh, ik weet niet hoeveel lange tijd, laten wachten... Uh, gezien de onzekerheid, mogelijk met betrekking is het bijna onmenselijk. Dat gaat helemaal niet. Zou u zich kunnen voorstellen, meneer Son, dat uh, als bij u de Afghaanse vluchteling dreigt te worden uitgezet... dat u ook weigert uh, mee te werken aan uitzetting? Zoals mevrouw Boot dat doet? Nou, mevrouw Boot heeft, heeft een punt met betrekking tot een psychiatrisch rapport over de betreffende vrouw... waardoor je toch in een onmenselijke situatie komt. Kijk, als wij met z'n allen hebben gevraagd, en dat heeft ook mevrouw Boot gedaan om na te gaan of de FE-staat een soort van toepassing is. Dus individueel moet er dan gekeken worden. Dat heeft het ministerie in het verleden geweigerd. Uh, maar als dan blijkt dat wanneer er individueel gekeken is... en dat er inderdaad sprake is van uh, oorlogsmisdaden... dan moet je met elkaar ook recht in de ogen kijken en dan moet die gaan. Is dat niet zo? Individueel bekeken, dan vind ik dat dan de status opgegeven moet worden... ...dat je een vergunning zou moeten krijgen. En dan krijgen. zou u dus, dus ook gaan verzetten, zoals mevrouw Bota dat doet? Ik zou me gaan verzetten als blijkt dat er geen, geen sprake ja, is voor oorlogsmedaar. Okay. Ja, goed. absoluut. We gaan ook even naar René Bruin. Hij is de Nederlandse directeur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Meneer Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u nu naar deze discussie tussen burgemeesters, dat mogen we inmiddels wel zeggen, en de minister? Uh, nou, in die discussie wil ik me niet mengen, maar ik wil wel even beginnen met te stellen dat we hier niet spreken over oorlogsmisdadigers, maar we spreken hier over vermeende oorlogsmisdadigers. Ja. Het staat nou, niet, niet volgens vracht... de minister, hè? die minister vindt dat allemaal. Nee, nee, Nee, ja, 1f. Maar uh, artikel 1f van het vluchtelingenverdrag gaat over mensen ten aanzien van wie uh, redelijk uh, uh, serieuze vermoedens zijn dat zij betrokken zijn geweest bij ernstige mensenrechten schendingen. Maar het gaat niet over uh, het feit dat uh, het gaat niet over mensen bij wie is vastgesteld dat zij deze mensenrechten schendingen ook hebben begaan. Uiteindelijk zijn er in Nederland uh, slechts een handjevol mensen veroordeeld op grond van uh, van het uh, strafrechtelijk veroordeeld op grond van hetgeen zij in Afghanistan hebben begaan. Vindt u, meneer Bruin, dat Nederland te ver gaat... door uh, iedereen over een kant te strijken? Nou, ze uh, ze scheren niet iedereen over kam, hè. Het Amsterbericht van Buitenlandse Zaken zegt, uh, van 2000 zegt dat uh, onderofficieren, mensen met de rang van on onderofficier en hoger, uh, kunnen worden uitgesloten van uh, de bescherming die het Vluchtelingenverdrag biedt. Mm. Uh, dat wil zeggen, er zijn er dus ook mensen die, uh, die niet worden uitgesloten. Um, maar, uh, UNHCR heeft wel gezegd, uh, kijk, in Afghanistan hebben mensen de rang van uh, officier gekregen, uh, niet uh, alleen maar omdat dat zij uh, langdurig in een, uh, in een uh, organisatie als de Kaart Water hebben gewerkt. Maar ook omdat er op een gegeven moment uh, veel mensen dood waren. En, uh, en het werd aangevuld uh, en mensen werden sneller gepromoveerd tot officier. Dat is één, dus, dus uh, het... het uh, het bericht gaat ervan uit dat, dat mensen uh, die rang kregen na, uh, nadat zij in een rotatiesysteem zich hadden bewezen. Ook op het gebied van martelen. En het rotatiesysteem, dat heeft geen inhoud dat je uh, op alle plekken uh, in, binnen een organisatie uh, komt te werken. Dat hebben wij niet kunnen vaststellen dat het bestaat. Nee, maar u, u bent het dus duidelijk uh, niet met het Nederlandse beleid eens. U vindt dat de minister, laten we maar de minister noemen, uh, meer naar het individu moet kijken. Hoe, hoe, hoe bent u in, de, in gesprek met de minister? Met, uh, met de overheid. <güls> Uh, na het Amtsbericht van 2000 hebben wij in 2008 zelf een notitie aangeboden aan uh, de, de toenmalige minister van Justitie. Uh, dat Amtsbericht is uh, overeind gebleven. Uh, de, de notitie van de UNHCR is terzijde gelegd. Uh, nadien is er uh, nog een enige briefwisseling geweest tussen UNHCR en, en de minister. Maar dat heeft niet geleid tot een, een, een ander standpunt aan de zijde van het ministerie van Buitenlandse Zaken. nog aan, aan de zijde van de minister van Justitie. Ja, Kunt u deze padstelling nog doorbreken of blijft dit zo? Wat denkt u? Uh, nou, dit blijft wel zo, denk ik. Uh, uh, het is zo dat de, de hoogste rechter in Nederland, de Raad van State, zich er al uh, over heeft gebogen in 2009. Uh, ik verwacht niet dat uh, ze, zullen, ze zullen binnenkort nog een paar uitspraken doen in mm. Afghaanse zaken dat ze tot een ander standpunt komen. Maar ja, je weet het nooit. Uh, misschien laten ze zich toch ook leiden door de informatie die uh, wij hebben, uh, hebben verschaft. Even naar burgemeester Som van Kerkraden. Meneer Som, um, samen met andere burgemeesters is er een half jaar geleden een brief ondertekend... ook gericht ja. aan de minister. He. De burgemeesters geven zich aan zorgen te maken. Heeft, heeft u eigenlijk ooit antwoord gekregen op die brief? Nou, er is een... Uh, ja, wel. Er is een gesprek geweest. Vervolgens is er ook een vervolgactie uh, ondernomen. En op grond daarvan heb ik alleen maar de informatie dat men nog steeds in gesprek is. Dus wat ik net hoor... Op zichzelf is dat het heel goed dat er meerdere organisaties zich mee bezighouden. En als je met elkaar afspraken hebt gemaakt. en zeker als het gaat over de status. en zeker als het gaat om het individueel uh, belang. dat je individueel kijkt naar elk geval apart. want je hebt het toch over mensen. zeker zo langdurig met elkaar heb uh, afgesproken om dat goed aan te pakken dan kan ik me het niet voorstellen dat ook een minister, ook minister Leers... in deze niet uh, de individualiteit als uitgangspunt zal nemen... om te kijken of het werkelijk zo is. Iedereen over één kam scheren, kan niet. Ja. Uh, en ik denk dat dat het minst is wat wij kunnen gaan doen. Dus ik neem aan dat wij mensen allen blijven volharden in datgene wat is gesteld. Oké, okay, mevrouw Boot moet nu op het matje komen hè, bij ja. minister Leers. Gaat u mee? Als minister Leers ook mij uitnodigt om dat te gaan doen, dan zal ik zeker meegaan. Ik moet er wel bij zeggen dat uh, op, zij op basis van... een uh, ...individueel onderzoek uh, een punt heeft dat zij een psychiatrisch rapport nodig ja. heeft om uh, haar houding uh, te rechtvaardigen. Dus in mijn geval zal het anders zijn. Dat, elk geval is anders, maar om haar te steunen zal ik uh, zeker meegaan. Burgemeester Jossom van de gemeente Kerkhaarde, dank. Graag gedaan. Hoe overleef je een psychotische piloot? Passagiers van een vlucht van New York naar Las Vegas kunnen het gelukkig nog navertellen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB met een meevallende ochtendspits. Ja, redelijk normaal hoor. Voor een woensdag een kleine 100 kilometer alles bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude weer 7 kilometer. Na een ongeluk een stukje verderop bij knooppunten Nieuwe Meer 4 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A6 van Joure naar Emmeloord bij Oosterzee. Er staan een file van 6 km. Ook daar is één rijstrook afgesloten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, vrij veel vertraging tussen Beek en Duiven, 8 kilometer. En op de 15 vanuit Nijmegen naar Gorkum... tussen Dodewaard en Tiel, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten voor 9. Het internet is allesbehalve anoniem. De zoekmachine Google weet precies wie je belt en Facebook kijkt... zonder dat je dat weet in je adresseboek op je telefoon. Dat blijkt uit een studie van het Rattenau instituut Colette van Nune was bij de presentatie van die studieresultaten. <applaus> Studenten van de Haagse Hogeschool die human technology studeren. Die hebben meegedaan aan het onderzoek dat vanavond gepresenteerd wordt. Eén van hen is uh, Dirk Emmen, ja. maar op Facebook en op Lexa, de datingsite, heet jij? Frank van der S. Frank van der S. Ja. En daarmee heb jij uitgeprobeerd ja, hoe die sites werken. En hoe ging dat bij Lexa? Um, nou, op Lexa hebben we dus een heel compleet profiel aangemaakt. En uh, ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk heel de hele tijd um, krijg je mails binnen in je e-mailaccount. Nee, ik vond het een beetje ja, vreemd hoor dat iedere dag waren de mensen mij geïnteresseerd. En uh, elke keer waren het ook drie, elke dag. Ja, waarom, waarom niet vier, waarom niet twee, maar waarom elke dag precies drie? Dus ik dacht van ja, er, er moet iets meer in de hand zijn. Oké, okay, dus datingsites, want dit is natuurlijk maar één voorbeeld, ja. moeten wij niet vertrouwen. Mm, nee, nou, dat uh, zeg ik ook weer niet, maar kijk, het is niet in het belang van een dating site om uh, jou in een date te helpen. Want Dan ja, verdienen ze geen geld meer natuurlijk. Onderzoeker Christian van het Hof die begint de avond uh, met de vragen... wie gebruikt Twitter, wie gebruikt Facebook, wie gebruikt Google. Dat zijn nou juist de, de pagina's die werkelijk iedereen uh, gebruikt. En legt dan uit hoe je, als je al die pagina's gebruikt... hoe je dan gestuurd wordt. En dat is eigenlijk nog meer dan dat je zelf in de gaten hebt. Nou is pauze... Studenten zeggen dus op Lexa kreeg ik uh, iedere dag uh, drie dates. Nou, dat is al een hele duidelijke vorm van sturen. Maar dat gebeurt dus ook op andere websites. Ja, maar wat studenten zelf vooral uh, van nature al heel veel doen, is Facebook. En uh, iets wat we voornamelijk ook wilden weten, is: hoe komen ze nou aan die friend suggestions? Nou, een van de dingen die we ontdekt hadden, was uh, dat als je een account aanmaakt, wordt gevraagd, uh, mogen je adresboek kijken of er bekenden bij zitten. Hè? Dan upload je dat om te kijken of ze op Facebook zitten. Okay. En als je nou daar adressen bij hebt zitten die iemand anders ook heeft... dan wordt die persoon dus gezien door de software als een vriend van een vriend... en iemand die je misschien kent. Dus dan is er geen enkele link qua opleiding of wat dan ook. En je hebt er ook niet om gevraagd. En toch komt hij als suggestie boven. Nou, Dat was voor ons en ook de studenten toch al een uh, openbaring. Ja. Dus ze snuffelen eigenlijk dieper in je computer dan je zelf in de gaten hebt dan je in de gaten hebt. En dat is ook voorprogrammeren, want dat staat standaard aangevinkt. Daar heb je feitelijk voor gekozen door ja te klikken... maar ja, niemand kijkt daarnaar natuurlijk. En wat doe ik eraan zelf? Wat je ook kunt doen, is een pseudo-account aanmaken. En vooral bij Facebook is dat wel grappig. Dan maakt u dus een nep-account aan... en dan gaat u eigenlijk precies het tegenovergestelde doen... wat u normaal doet. He, mijn Hans de Vries is mijn pseudoniem... en die houdt van BMW en ACDC. Nou, Als ik ergens maar een hekel aan heb, is dat het wel. Maar als ik dus bij mijn werkelijke Facebook-account dus daar reclames van zie... dan weet ik dus van, hé, hey, nu heeft Facebook er daar, omdat ik dat heb gedaan... een link gemaakt tussen Hans de Vries en mij. En dan leer je zelf hoe de software achter het scherm werkt. Hm. En wanneer die je doorheeft. Wanneer die weet, dit ja. is eigenlijk meneer van het Hof. Ja, ja, dat ben ik. Tenminste, dat denk ik. Onderzoeker Christian van het Hof was dat over het feit dat internet alles behalve anoniem is. Op de tweede dag van zijn bezoek aan Cuba heeft Paus Benedictus een ontmoeting gehad met de president van Cuba, Raúl Castro. Correspondent Marion van Rooijen in Havana vroegen we eerder vanochtend of er al iets naar buiten is gekomen over deze ontmoeting. Oh, nou, prachtige bordesscène, maar geen enkel woord. Oh. En uh, ze hebben maar een uurtje met elkaar gepraat. En uh, ja, met het krakkemikkige Spaanse van die pauze kan daar waarschijnlijk toch niet veel gezegd zijn. Maar goed, het gaat allemaal om symbolen en nog eens symbolen. En uh, wat heel veelzeggend was, is dat Fidel Castro er niet bij was. Kijk, Raúl is de man van de economische hervormingen, hè, de huidige leider. Maar achter hem uh, uh, waart toch nog steeds die schaduw van Fidel Castro, de grote ideoloog. En die paus is hier vooral om een grotere rol van de katholieke kerk te eisen... En wat de pauze daarvoor in ruil wil geven, is meewerken aan die economische hervormingen. Want moet je voorstellen, er komt 1 miljoen ambtenaren komen op straat te staan. In een communistisch systeem, Een systeem waar niemand ooit geleerd heeft, echt om te werken. En al, al helemaal niet om een eigen baantje te, te, te bedenken of te verzinnen. Nou, daar. Dat is zo duidelijk als wat geworden de afgelopen dagen... dat de katholieke kerk daarbij wil helpen. Scholingscentra, seminaria, noem maar op. Hè, zodat die overgang wat, wat softer wordt. Want 1 miljoen mensen die ze baan verliezen... dat is 20% van de werkende Cubanen. Dus dat, dat, dat is een drama. De hoop van het pausbezoek was ook... dat er meer politieke vrijheid zou komen. Um, onder andere was die hoop daarvan, de witte vrouwen. Lijkt het daar niet op? Komt dat er niet? Nee, nee, nee, nee. Die witte vrouwen gaat hij niet ontmoeten, klaar uit. Uh, inmiddels zijn er ook berichten dat er heel veel witte vrouwen inmiddels weer zijn opgepakt. Uh, weet je, niet, niet echt uh, lange gevangenisstraffen of zo, maar ze worden uh, echt achtervolgd. Ze worden op het politiebureau gezet. Ze worden geïntimideerd. En uh, wat heel interessant was, uh, gisteren Kwam opeens uh, de vicepremier van Cuba uh, het internationale perscentrum bin binnenwandelen. Waar nou ja, gewoon de hele wereld natuurlijk nu zit voor dat pausbezoek. En die man is de tsaar van de economische hervormingen. Nou, hij heeft het heeft heel duidelijk gemaakt waar het om gaat. Hij zegt: er komen geen politieke hervormingen. Alleen een update in ons economisch model. Dus uh, dat er mensen nu wel eigen privé-ondernemingen heel mondjesmaat mogen beginnen. Maar dat is allemaal bedoeld om het socialisme, zoals het nu is... het Cubaanse socialisme, duurzaam te maken. Dus einde verhaal, politieke hervormingen en meer vrijheid. Nou, jongen, er zeggen allerlei mensen interessante dingen, behalve de paus. Maar hij heeft nog een dag. Wat gaat hij op die laatste dag doen? Ja, daar gaat hij praten. We zijn er helemaal klaar voor... Uh, over een paar uurtjes bij ons is het uh, ochtend. En dan gaat hij op het plein van de revolutie uh, de grote mishouden. Uh, heel Cuba heeft vrijgekregen. Iedereen wordt ook ingebust ervoor. Want het, het is toch wel duidelijk dat het regime dit pausbezoek... ...toch heel graag tot een soort uh, succes wil laten worden. Uh, daar gaan uh, nou heel veel mensen staan. En daar gaat die paus, als het goed is... Drie uur praten. Nou, in die drie uur kan hij natuurlijk heel wat zeggen. En daar kijkt ja, iedereen nu halzend naar uit wat hij gaat zeggen. Marion van Rooijen vanuit Havana. Zij volgt het bezoek van de paus, paus Benedictus aan Cuba. Morgenochtend hoort u haar ongetwijfeld weer. Ja, nu heeft die uh, psychotische piloot van ons nog te goed zoals we beloofd hadden. Hoe overleef je zoiets? Passagiers van een vlucht naar New York, van New York naar Las Vegas. Kunnen dat navertellen, hoort u uh, na negen uur meer over.